5 uur, het NOS-journaal, door Megens. Eurozone kan zonder de Grieken, zegt premier Rutte. Nederlandse ambassadeur uit Syrië teruggeroepen... en eisen op Stedenroute nog veel te dun. Als Griekenland uit de eurozone zou gaan, kan de munt dat aan. Dat zei premier Rutte naar aanleiding van uitspraken van eurocommissaris Kroes. Die zei vanochtend in de Volkskrant dat er geen man overboord is als Griekenland uit de euro moet worden gezet. Net als Kroes benadrukte Rutte dat het zijn voorkeur heeft als de Grieken in de euro blijven. Maar de kans dat de rest van de eurozone wordt besmet door de Griekse problemen is volgens Rutte inmiddels kleiner geworden. Het kabinet blijft de Grieken oproepen zich aan de afspraken te houden en hun economische situatie te verbeteren. Intussen is de coalitie in Athene het nog steeds niet eens over een nieuw pakket aan bezuinigingen... Vanavond praten ze verder. Terwijl een deel van de Grieken het werk voor 24 uur heeft neergelegd... overlegt de coalitie hoe het land aan de voorwaarden voor een nieuwe lening kan voldoen. De EU en het IMF willen Griekenland volgende maand nog eens 130 miljard euro lenen... maar wel onder strenge voorwaarden. Als Griekenland dat geld niet krijgt, gaat het land failliet. Minister Roosenthal van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur uit Syrië terug voor overleg. De Syrische ambassadeur in Nederland wordt op het matje geroepen. Nederland reageert hiermee op het aanhoudende geweld in Syrië. Ook andere EU-landen roepen hun ambassadeur terug. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zegt dat de Syrische president Assad een einde wil maken aan het geweld in zijn land. Lavrov sprak in Syrië met Assad. Lavrov zei dat de Syrische president met alle partijen over een oplossing wil praten. Ondertussen gaat het geweld door. Vanmorgen zijn de beschietingen op de stad Homs hervat. Gisteren kwamen daarbij 95 mensen om het leven. Het ijs op de Elfstedenroute is op veel plaatsen te dun. Dat leert een rondgang van de NOS langs de 22 rayons van de vereniging Friese Elfsteden. Op geen enkele plek is het ijs dik genoeg. Met name op het zuidelijke en westelijke deel van het parcours moet het nog flink aangroeien. Voor een Elfstedentocht is overal een dikte van 15 centimeter nodig... maar in Balk en Harlingen ligt nog maar 6 centimeter. En Workum en Woutsend hebben nog maar 7 centimeter. De werknemers van Netcar leggen vrijdag het werk neer. Dat hebben zo'n duizend medewerkers besloten op een actiebijeenkomst... met vakbonden en ondernemingsraad. De Japanse autofabrikant Mitsubishi stopt met het maken van auto's in Nederland. Daardoor dreigen 1500 werknemers bij Netcar in Born hun baan te verliezen. De staking is bedoeld om eigenaar Mitsubishi te laten zien... dat de mensen zich niet als makkerschapen schapen naar de slagbank laten leiden, zeggen de bonden. ING is weer getroffen door een storing bij het internetbankieren. Sinds 9 uur vanmorgen kunnen particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening. De storing treft ook de beleggingsrekeningen van ING-klanten. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Maar die zou niks te maken hebben met eerdere storingen bij ING. De bank heeft nog geen idee wanneer haar klanten weer bij hun spaargeld kunnen. In Staphorst is een man met zijn auto een huis binnengereden. Vermoedelijk raakte de bestuurder van 29, ook uit Staphorst, onwel. Hij verloor de macht over het stuur en reed de voorpui van de woning in. Hij moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. In het huis raakte niemand gewond. De bewoonster liep net naar achteren toen de auto tegen het huis aan botste. De voorkant van het huis is grotendeels verwoest. Studenten houden een week van protest tegen de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Met verschillende acties, tussen 19 en 23 maart, wil de Landelijke Studentenvakbond duidelijk maken dat ze fel tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs zijn. Ze verzetten zich onder meer tegen het afschaffen van de basisbeurs voor studenten die een masteropleiding volgen. Mogelijk komt er ook een landelijke demonstratie. Vogelbescherming Nederland wil dat staatssecretaris Bleker de Franse overheid gaat vragen een jachtverbod op vogels in te stellen. Door het koude winterweer zijn veel Nederlandse vogels naar het zuiden getrokken. Volgens de vogelbescherming worden de eenden, wulpen en houtsnippen afgeschoten door Franse jagers. Diverse provinciale politici van de Partij voor de Dieren... riepen eerder deze week op tot een jachtverbod in Nederland in verband met het winterweer. De partij vindt dat de provincies tijdelijk een verbod moeten instellen voor het afschieten van wild. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan het wat sneeuwen. Op de meeste plaatsen komt het tot matige vorst. Morgen zon en wolkenvelden. blijft droog. Het wordt min 2 bij een stevige noordoostenwind. Daarna eerst nog koud, maar in het weekend mogelijk een overgang naar minder koud weer. ABB, verkeersinformatie. Het is een doodnormale avondspits met op dit moment 30 files. We tikken tegen de 100 kilometer aan. Er is wel wat ijsvorming in de Schipholtunnel. Dat is al een paar dagen gaande. Het voorzaakt nu file, want ze hebben een rijstok afgesloten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor de Schipholtunnel 5 kilometer. De linker rijstok is dus dicht. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Mijn reis naar Canada boek ik simpel en snel. Want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op vliegtickets.nl. Vliegtickets.nl. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vaste Mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten. Kijk op vodafone.nl slash vastopmobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Vliegen als een vogel. Het is een eeuwenoud verlangen van de mens. En het is ons gelukt. Het luchtruim zit dagelijks vol met vliegtuigen, helikopters en straaljagers. Vanavond in de laatste aflevering van Nederland van Boven. Om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste 6 maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 euro per maand. Bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overduik. De zes over vijf, goedemiddag. Het slechte ijs op het Slotermeer is nog steeds niet best. De traditionele start in Leeuwarden staat op losse schroeven. Maar als de elfstedentocht doorgaat, maak er dan een nationale feestdag van. Dat nieuws, straks. Eerste minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij heeft de Nederlandse ambassadeur uit Syrië teruggeroepen naar Den Haag. En daarmee protesteert Nederland tegen het aanhoudende geweld... van het Syrische regime tegen de eigen bevolking. Dat zei Roosentaal zojuist in een toelichting. Ik heb besloten de Nederlandse ambassadeur in Damascus terug te roepen voor consultaties naar Den Haag. En ik heb de ambassadeur van Syrië in Nederland ontboden. En waarom nu? Dat doe ik omdat nadat we de toestand hadden met de veiligheidsraadsresolutie die niet is aangenomen door het veto van China en Rusland, hebben gemerkt dat eh, Bashar al-Assad, de president van Syrië, onverminderd doorgaat met geweld tegen zijn eigen bevolking. In het bijzonder ook in Homs. U heeft de beelden daarvan gezien. Helpt dit? Want tot nu toe trekt Assad zich nergens iets van aan. Het heeft allemaal te maken met de poging die we nu echt vanuit de internationale gemeenschap doen om het regime van Bashar al-Assad helemaal af te knijpen, te isoleren. En dat doen we met alle middelen die we tot onze beschikking hebben. En daarbij horen dus ook deze diplomatieke middelen. De Nederlandse ambassadeur wordt teruggeroepen voor overleg uit uh, Damaskus. Uh, betekent dat dat hij voorlopig hier blijft? Uh, dat moet ik even aanzien, hoe dat uh, nu uh, gaat. Uh, wat, wat van belang is, is ook om te weten dat de ambassade op zichzelf dus open blijft in Damaskus. Opdat wij toch zoveel mogelijk nog die contacten met de oppositie in Syrië kunnen vasthouden. En ook uh, uh, ten dienste kunnen zijn van de Nederlanders die daar tegen ons advies in nog altijd zijn. Nou is het ook zo dat de Verenigde Staten gisteren al hun ambassadeur hebben teruggeroepen. Nederland deed het gisteren nog niet. Waarom komen wij daar dan nu alsnog achteraan? Wij hebben bekeken hoe de situatie is. Het is altijd een kwestie van voor en tegen. Voor de Verenigde Staten lagen er heel sterk veiligheidsoverwegingen ook aan te grondslag. Dus de ambassade van de Verenigde Staten gaat ook dicht in Damaskus. En u hebt niet het idee dat Nederlandse diplomaten in Damaskus op dit moment gevaar lopen? Wij maken altijd ook een, een, een analyse van de veiligheidssituatie daar. En wij menen dat het verantwoord is om de uh, overige diplomaten die we daar hebben zitten, uh, om die daar te laten. Dat is een heel klein aantal, een heel beperkt aantal. We hebben ook de omvang van het personeel daar in de afgelopen tijden al teruggebracht. En de ambassadeur komt nu dus naar Nederland. Minister Rosenthal was dat. Verslaggever Wilco Boom sprak met hem. Een bankroet van de Grieken is geen ramp meer. Dat was het eerder wel. De euro kan ook zonder de Grieken, zegt Eurocommissaris Nelly Kroes. Minister de Jager van Financiën houdt de Grieken er liever bij, maar dan moeten ze wel bezuinigen en hervormen. Anders krijgen ze geen geld meer, waarschuwt de Jager. Laat ieder signaal, laat ik het zo zeggen, ieder signaal een waarschuwing zijn aan de Grieken van weet als jullie voldoen aan alle voorwaarden zullen wij ook onze uh, afspraken inwilligen. Maar als jullie dat niet doen dan is de kans op besmetting sterk afgenomen. En dan kunnen wij dus ook zeggen op dat moment... ja, dan kunnen wij niet het geld lenen. Kunnen we zonder de Grieken? Nou, als het gaat om in de eurozone is het zo dat natuurlijk ons streven... heel duidelijk erop gericht is en blijft om Griekenland overeind te houden. Het is wel zo dat door alle maatregelen die we de, anderhalf, de afgelopen anderhalf jaar hebben genomen... zoals dat noodfonds, zoals het herkapitaliseren van de banken... zoals het begrotingspact met strengere afspraken voor de begroting... is de kans op besmetting heel veel kleiner geworden als mocht er nu toch iets met een land misgaan. Dat willen we natuurlijk liever niet. Maar als het anderhalf jaar geleden was gebeurd... Ja, dan was het echt een drama geweest. Als het nu gebeurt, dan kost het natuurlijk nog steeds geld. Maar zijn de risico's veel kleiner. Dus alles wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan... was heel verstandig, juist met het oog op het beperken van dat besmettingsgevaar. Nelly Kroes zegt, we kunnen ook zonder. Dan zou je kunnen zeggen, van, is het dan weggegooid geld de afgelopen jaren? Nee, want als we de afgelopen jaren niet deze maatregelen hadden genomen. Was het eerder al sowieso misgegaan, dan wist je zeker dat het mis was gegaan. Met alle enorme gevolgen voor Nederlandse pensioenen, voor Nederlandse overheid... voor de Nederlandse banken, voor onze belastinginkomsten. Want door een recessie krijg je dan ook veel minder belastingopbrengsten binnen. Dus die gevolgen zijn dan veel en veel groter dan nu een situatie... mocht het dan toch misgaan, probeer te voorkomen natuurlijk... waarin we ja, eigenlijk hebben gezorgd dat... Uh, de risico van overslag van die besmetting veel kleiner is geworden dan anderhalf jaar geleden. Dus dit scheelt miljarden? Het, is inderdaad heel, het, het scheelt ons heel veel geld ten goede. Het feit dat wij de afgelopen anderhalf jaar deze maatregelen hebben genomen... als we dat niet hadden gedaan, had tot ons vele miljarden euro's gekost. Ja, want SP en PVV beweren iets anders, hè? Ja, maar uh, dat is een uh, belangenage in meerderheid. De meerderheid, ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit beleid... en die ziet ook dat het anders veel en veel meer geld is. Je kunt niet penny... Uh, waar je pounds zijn. Je moet kijken van waar kan ik het beste uh, de maatregelen nemen... Onder hele strenge voorwaarden, dat wel. Maar als wij dat niet hadden gedaan, dan waren de miljarden die het ons had gekost waren veel groter geweest. Hoeveel keer kunt u de Grieken voor de allerlaatste keer waarschuwen? Nou, heel simpel. Uh, we hebben de Grieken nu gewaarschuwd. En het is of ze uh, nu wel of niet voldoen aan het eisenpakket. En alleen als ze voldoen aan het eisenpakket, dan zullen we extra leningen uh, verstrekken. En als dat niet het geval is, ja, dan niet. Maar is het dan afgelopen? Nou ja, dan, dan niet, zeg ik alleen maar. Dus uh, tot nu toe heeft overigens de waarschuwingen, die laatste waarschuwingen geholpen. In het verleden hebben ze alsnog dan de bezuinigingen en hervormingen genomen. Nu staan we weer voor een nieuwe ronde. Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar de kans is ook aanwezig dat ze allemaal zeggen op het laatst... oké, okay, laten we die pijnlijke hervormingen en bezuinigingen dat toch nu maar snel doen. Want anders is het perspectief voor de Grieken toch een stuk slechter. Minister Jan Kees de Jager van Financiën in een gesprek met Peter Blok. En hoe het er in Griekenland voor staat, dat horen we later deze uitzending... van Europarlementariër Sofie in het Veld. Zij is net teruggekeerd uit Athene. De CITO-toets, groep 8, heeft de eerste hoorder genomen. Nog twee dagen te gaan. René Passet, bij de ANWB, hoe staat het ervoor? Eigenlijk best goed. Met 27 files al per 100 kilometer is het een uh, hele normale avondspits, Tim. Niet in de Schipholtunnel, want daar hangen al een aantal dagen ijspegels... Uh, aan, de, aan de wand van de tunnel. Dat is niet de enige plek, hoor. Want dat hebben we ook in de Westerschelde-tunnel gezien. En in België hebben ze er ook last van. Het veroorzaakt nu file, want ze hebben de linkerrijst ook dicht op de A4. Richting Den Haag staat er 5 kilometer... En een andere opvallende file staat bij Zwolle. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort. Bij Zwolle Centrum, twee kilometer. En daar zat een rood kruis boven de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Veel uitgediende en kijkers weten het misschien nog. Het begint allemaal bij de Frieslandhal. Terwijl de ogen gericht zijn op het ijs vandaag... moet er ook nog veel gebeuren bij het begin van een eventuele Elfstedentocht. Het startpunt. Robert Berting is directeur van WTC Expo Leeuwarden. Dat is de vroegere Frieslandhal. Goedemiddag. Goedemiddag. Want er staan een heleboel boten bij u binnen, heb ik begrepen. Ja. Dat was in de tijd dat we nog, geen, nog niet zoveel ijs hadden. Toen zijn we alle boten binnengebracht om aanstaande vrijdag onze grote botenbeurs te openen. Oh, dus daar kunt u geen 16.000 uh, schaatsers hebben? Nee, dat wordt even lastig. Dus wij hebben uh, ernstig gepiekerd hoe we dit nu gingen oplossen. Nou, die boten terugbrengen naar het water, dat had op dit moment absoluut geen zin meer natuurlijk, want dat was dicht. Want hoeveel boten staan er bij u? Nou, er staan 280 exposanten. Dus u kunt wel uitrekenen dat er wel wat binnen <coughs> staat. Ja, die haal je niet 1, 2, 3 weg en die verschuif je waarschijnlijk ook. We hadden het eventueel wel kunnen doen, maar dan betekent het eigenlijk dat je de hele beurs uh, eigenlijk uh, onderuit haalt. Toen dus hebben we een alternatief gekeken en uh, we hebben die wel gevonden. Namelijk? Wij gaan een, een tent bouwen van 40 bij 100 meter. En u moet zich proberen in te denken hoe immens groot dat is. Ik heb het terrein gezien waar die moet komen te staan. Want probeer maar eens een plek te vinden waar er in die 40 bij 100 meter geen bomen, geen lantaarnpalen staan, geen hekken. Nou, die hebben we gevonden. En heeft u die tent ook al gevonden? En wij hebben ook een, te een tentenbouwer gevonden in Nederland die hem kan neerzetten. Ja. Dus wij wachten morgenavond uh, de persconferentie af... samen met vele uh, met andere miljoenen mensen... Om dan te horen of wij direct de tentenbouwers moeten gaan bellen om neer te zetten. Ja, nou, wel koud natuurlijk. Of, of heeft u ook gelijk de verwarmingsmensen. Uh, ja, er komt ook verwarming bij. Want de rijders uh, die uh, moeten daar natuurlijk in, noem het daar zogenaamde startkooien staan. Hmm. En uh, die moeten natuurlijk wel verwarmd blijven voordat ze naar buiten gaan. Want die kooien die komen ook echt in de tent. Het ziet tent. eruit ja. zoals in, uh, in, in vroegere tijden. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dus per startnummer. Dus iedereen zoekt zijn eigen kooi op. Dat klinkt een, be een beetje bizar. Maar iedereen heeft zijn eigen startnummer en die startnummers die corresponderen met bepaalde kooien. En vanuit, vanuit daar wordt dan gestart. Ja, en die schoenen, het zijn ook altijd 16.000 paar schoenen toch ja. die u moet huisvesten. Ja, ik kan u verklappen dat wij bij de vorige editie, toen was ik er niet bij overigens, maar in 97, dat, dat wij wel heel erg veel schoenen, truien en jassen hebben ge, uh, achtergehouden. En die zijn nooit meer, uh, meer opgehouden. Een hoop dus dat gevonden is, voorwerpen. Ja, dus wat wij nu wel fijn vinden is dat uh, de schaatsers moeten nu een stukje lopen naar het ijs toe. En dat is dermate ver dat wij verwachten dat ze niet dat op de schaats zullen doen. Dus wij hopen dat ze hun eigen schoenen meenemen. En dan blijven ze op de kade achter. Ah, oh, wacht even. Dus ze beginnen in de kooi. Dan gaan ze eerst een stukje rennen en dan gaan ze op ja. de schaats. Dat ja. is het idee voor eventueel als dan. En wat Inderdaad. denkt u? Komt het ervan of niet? Als ik zo de berichten van vandaag hoor, dan ben ik wel weer wat, wat, wat ja. bedroefd. Het gaat nog niet zo hard als dat we zouden moeten willen. Ondanks, wat was dat? Min 17 vannacht. Dus ja... Maar ja, dan heeft u in ieder geval een leuke botenbeurs, toch? Ja, absoluut. Een mooie botenbeurs en een mooie tent. Goed, en ik zit nog even te denken, als het nou dit weekend is... dan komt er natuurlijk niemand naar die botenbeurs. maar goed. Nou, daar gaan we eigenlijk wel vanuit. Want eigenlijk is het weekend altijd heel mooi. Stel nu dat de, dat de Elfstede toch, toch niet doorgaat. Nou, dan is iedereen toch wel in Friesland. Dus dan kunnen ze meteen naar onze beurs toe komen. En als, als het nou wel doorgaat, dan denk ik van... nou, dan maak je ook even een bochtje door, uh, door onze botenbeurs. Wel heen. ja, oké. Okay. Nou, meneer Berting, voor u wordt het hoe dan ook een mooi weekend, ja, hopelijk. Nou, hartelijk dank. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dan. Niet stuk te krijgen. Nou, als dat begin dan is geregeld... dan moeten de rijders en de bezoekers natuurlijk wel vrij hebben. Een nationale feestdag moet het zijn. De dag dat de Elfstedentocht wordt gereden. De PVV van Geert Wilders heeft dat bepleit in een brief aan premier Rutte. Wilders maakt zich sterk voor deze oer-Hollandse schaatstraditie. Terwijl hij zelf niet echt een schaatser is. Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik in mijn tienerjaren voor het laatst heb geschaatst. Dus... Ik zal er niet sneller mee doen, maar het lijkt me wel hartstikke leuk om... Ik zit in ieder geval aan de buis gekluisterd om het te zien. Een Limburger die een lans breekt voor een Fries volksfeest. Het moet niet gekker worden. Mooi, hè? Hoe kan dat? Nou, het is gewoon een prachtig feest. En geschaats wordt er overal in Nederland. Iedereen in Nederland vindt het ook erg belangrijk, denk ik... dat die elf toch plaatsvindt. Het is toch een stukje nationale traditie, cultuur, folklore. En euh, nou ja, op het moment dat dat plaatsvindt... vind ik dat iedereen daarnaar moet kunnen kijken... En uh, dus ook een, daar een nationale feestdag van maken. De meeste partijen dragen het feest weliswaar een warm hart toe, maar zeggen niet dat het een vrije dag moet worden. Een nationale feestdag. Is dat een teleurstelling? Nou, dat, dat vind ik jammer, maar iedere partij gaat over een eigen standpunt. Ik heb er in ieder geval met wat collega's vandaag vragen over gesteld naar de minister-president. Of hij dat ook een goed idee vindt. En of hij ook zelf mee gaat schaatsen en zelf een vrije dag uh, neemt. En uh, nou ja, ik denk dat heel veel mensen het zouden waarderen als ze waar dat één keer in de 10, 15, 20 jaar plaatsvindt. Om dan ook daarvan te kunnen genieten en van deze traditie ook gewoon of meedoen of thuis of op het werk daarna te kunnen kijken. Wat hoopt u dat het effect is door er een nationale feestdag van te maken? Nou ja, nog meer uh, waardering uh, voor deze Elfstedentocht. Uh, het leeft ontzettend. Uh, u weet dat. Kijk op uh, televisie, kijk op uh, internet. Iedereen is bezig en hoopt van ganse harte dat die Elfstedentocht doorgaat. En als die dan een keer doorgaat, ja, dan vind ik ook dat iedereen moet kunnen kijken of eraan deelnemen. En uh, wat is er nou mooier om van die traditie, waar we trots op zijn met z'n allen... ...om daar iets nationaals van te maken. Fantastisch lijkt me. Bij de presentatie van uw verkiezingsprogramma zei u van... ...we willen Nederland Nederlandser maken. Is dit wat u bedoelt? Nou, dit is niet Nederlandser maken. Dit is Nederland. Nederland is ook schaatsen. Nederland is ook uh, Elfstedentocht. Dat vindt uh, helaas niet uh, iedere paar jaar plaats. Wat ik al zei, 4 januari 1997 uh, was de laatste keer. En daarvoor was het geloof Lijker. ik 1986... Dus dat is één keer in de 10, 20 jaar. En als het dan gebeurt, ja, dan moet je ook als heel Nederland ervan kunnen genieten en daarna kunnen kijken. Geert Wilders tegen verslaggever Michiel Breedveld. Het kabinet heeft nog niet gereageerd op de oproep van Wilders. In de Kamer is geen steun voor zijn pleidooi. Het overgrote deel van de Kamer vindt het wel een sympathiek idee... als scholen hun leerlingen in de gelegenheid stellen te kijken... of zelfs mee te doen. We hebben dus een startpunt, dat wordt een tent. We hebben een oproep voor een vrije dag. Maar wat het allerbelangrijkste is... we hebben natuurlijk een sterke ijsvloer nodig in Friesland. Mark Hamer ging naar de plekken waarvan de vereniging... de Friese steden gisteren zei... dat het nog niet Goed was. Yeah. Een dag in het zuidwesten van Friesland. Beginnend met de ijsdikte meten in balk. 7 centimeter. Rijonhoofd Auke Hilkema. Het heeft maar 1 centimeter is gegroeid. Oh. Ondanks die, uh, die kou. Een teleurstelling. En ook het ijs schuiven. Ja. Ietsje verderop. Ja. Op de LUTS ja. wel, gaat niet vlekkeloos. los. en dat is net onder die brei. Ga nee, dat net? Dat voor mij, wel, maar ik denk dat ze weer het pak rijden. Oh, de, de, de ze net onder de nee. Vrij vertaald. Onder de brug moet je niet komen, want dan krijg je een nat pak. Een paar meter verderop komt er na een paar ferme vegen al snel water naar boven. Een toeschouwer vanaf de brug trekt de conclusie. Uh, gezien de voorspellingen vrees ik het ergste. Ja. Als het op zondag gaat doden, dan, uh, dan gaat het niet worden, denk ik. Helaas. We Maar niet alleen in Balk, ook in Stavoren is het kritiek. Zo gaat het verhaal. Maar in Stavoren aangekomen zijn de straten leeg en is ook het ijs uitgestorven. De havenmeester weet wat er aan de hand is. Zo goed ik weet, dan is iedereen het vegen nu naar richting Hinderlopen. lopen. Richting Hinder lopen? Vanaf we richting Hinderlopen. Dus uh, Ik zag vanmorgen allemaal mensen met ijs, uh, schuivers. Dus uh, die kant zijn ze op. En inderdaad, na een paar kilometer rijden... kom ik zo'n zestig vrijwilligers al vegend op het ijs tegen. Nog vanmorgen vroeg af. Oké. Okay. Helemaal van Stavar af, Stavoren. Ja. Nou, tot hier... Zo, hoeveel kilometer? Dat is zeker vijf kilometer, hè? Ja, wel. Ja. Wel vijf kilometer. Ja. Ik denk wel een kilometer zeven. Oké, okay, en hoe, hoe is het ijs? Goed, ja. Maar ja. de sneeuw moest recht af? De sneeuw moest recht af. Ja, er zijn plekken waar het is niet helemaal goed is. Maar het meeste is hartstikke leuk. Ja. ja, hartstikke goed. En dan komen schaatsers voorbij. Een stukje schaats even. Ja. Waar komen jullie vandaan? Van uh, Leeuwen. Ze hebben dus al een heel stuk op zitten. En ze weten hoe het ijs is. Veel werk nog. Ja? Zo op die, op die, op die meer. De uh, meer is nou, slecht. Er is onbegonnen werk. Zo'n zo sneeuw. Zulke vlaktes. En dat, hoe dat, zijn dat jullie er dan doorheen gekomen? Ja, we lopen. Zien we klikken ze onder vandaan. Uh, ah, Oké, okay. jullie hebben een soort kliksysteem. Ja. Niet. Ja. En dan uh, gaan we lopen. Oké, okay. op die manier kan <laughs> het ook. Heel lang klunen dus. Ja, heel lang <laughs> lopen. ja. ja. ja. Zo de, de sl slotermenmeer. Hebben we een heel eind... Uh, Heel lang gelopen. Even verderop ontmoet de veegploeg uit Stavoren Wils Kelderhuis, het rayonhoofd van Hinderlopen. was de bedoeling dat wij elkaar ergens anders zouden treffen. Dus wij hebben nu het hele grote stuk uit Hinderlopen voor niks geschoven. Ah, oh nee. Ja. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat net het stuk hier tussen Koudum en Mokweren waar wij beide geen baas over zijn, uh, ja, niet te schuiven is... en ook niet, niet te rijden is. Dus uh, uh, we gaan nu uh, helemaal gezamenlijk optrekken naar Hinlopen. Uh, Alle onze schuivers komen hier ook naartoe. Nou, ik geloof dat hier een man of 60 staan dus, dus dan wordt het wel een stuk of tachtig, denk, dus denk ik. Dus tijdens het schuiven wordt de route van de Elfstedentocht verlegd. even verlegd? Ja. ja. Ach ja. Zes kilometer voor niets geveegd. Het geeft ook aan dat de route van de Elfstedentocht niet in beton is gegoten... En met dat in het achterhoofd hoeft Balk geen probleem te zijn. Natuurlijk uh, is het zo dat wij ook heel graag willen dat u door de Luts gaat. En we willen graag dat de Elfstede toch langs Balk gaat. Maar er is een alternatief. Ja. En dat kan ook altijd nog. Dat kan. Ik wens u veel sterkte nog. Dank u wel. En uh, over de alternatieven voor de Elfstede route na Zessemeer. Een hoop nerveuze basisscholieren in de bankjes vandaag. De CITO-toetsen zijn namelijk weer begonnen. Opnieuw waren er problemen met een kleine groep die de toets digitaal maakt. Het grootste deel van de ruim 160.000 scholieren doet de toets schriftelijk. De uitslag van de CITO-toets kan bepalend zijn bij de middelbare schoolkeuze. Lisbeth van Lissenburg van CITO, goedemiddag. Goedemiddag. Wat problemen komen we zo over te praten, maar kijkt u eens terug op deze eerste dag. Wat zijn uw algemene indrukken? De algemene indruk hier bij CITO is natuurlijk een van uh, uh, jammer... dat het niet helemaal goed is gelopen. Uh, want voor ons overheerst dat op dat moment. Die kleine groep, dat maakt dan niet uit. Het moet gewoon eigenlijk allemaal vlekkeloos verlopen. En dat is niet het geval geweest, dus uh, ja, jammer. Want als je even kijkt naar die aantallen... zo'n 5000 scholieren doen de toets digitaal. Kinderen die ja. een extra hulp nodig, eh, middel nodig hebben. Kinderen die last hebben van dyslexie. En dan blijkt dat een deel van die groep niet op uw site kan komen komen. Ja. Weet u om hoeveel leerlingen dat gaat? Nou, we kunnen het op schoolniveau zien... omdat we niet de leerlingen... Aan de, uh, op de helpdesk krijgen, zeg maar. Dus als je kijkt naar het aantal scholen... dat zijn er 2000. En dan doen ze... per school mee met één of meer leerlingen. Uh, en van die 2000... scholen zijn er ongeveer 200... dus dat is 10% die last hebben gehad... met inloggen. 10%? Ja. Dat is veel. Uh, dat vinden wij ook te veel. Is dat meer dan vorig jaar? Uh, nee, dat is niet vergelijkbaar... met vorig jaar. Want? Uh, Vorig jaar hadden we een probleem met onze server, met de overload op de server. Nou, dat hebben we natuurlijk meteen opgelost. Dus uh, die server kan van alles aan. Uh, dit jaar was er geen probleem met de server, maar met de onderlinge communicatie en software. En dat was iets wat we niet van tevoren hadden voorzien. En ook een geheel nieuw probleem voor ons. Ja, Niet voor het eerst dus dat u problemen heeft met die digitale toets. En wat erger is. het jeugdjournaal was op pad vandaag bij verschillende scholen. Ja. En uh, kwamen met de volgende opmerking van een leraar die zich daar vreselijk boos over heeft gemaakt. De server van de CITO is er weer uit, het ligt er weer uit. Voor het uh, nou, tweede, derde jaar op rij is het weer helemaal mis. En er zijn nu weer nou, in mijn klas vijf kinderen ja, die de CITO niet kunnen maken nu. Hebben jullie gebeld met CITO? Ja, maar die nemen niet op. Zoals... Helemaal niet? Nee, helemaal niet, zoals gewoonlijk. Je krijgt een wachtmuziekje en dat is het dan. Een wachtmuziekje, mevrouw van Lissenburg. Nou, dat was het tweede probleem, want het hield niet op bij uh, de problemen met inloggen. Uh, wat gaan scholen doen als je problemen hebt met inloggen? Dan ga je met CITO bellen, dat lijkt me ook een hele logische... Uh, op het moment dat er dus een, een heel aantal uh, scholen gingen bellen naar CITO, gaf onze centrale het op, die daar toch werkelijk op berekend moet zijn. Nou dachten wij van, dat is geen probleem, want gelukkig hebben wij een noodvoorziening, dan wordt die omgeleid via een andere plaats in Nederland. En ook die centrale zei, uh, doe het zelf maar, die telefoontjes. Dus uh, wij waren echt voor iedereen onbereikbaar, ook intern. Dus u kunt de woede van deze leraar zich wel voorstellen? Ik kan me dat helemaal voorstellen. En dat terwijl Cito vorig jaar zo beloofd heeft... wat er vorig jaar is gebeurd, zal dit jaar niet, niet meer gebeuren? Nee, nou ja, technisch gezien is dat ook niet weer gebeurd. Maar is het nu een ander probleem? Uh, het jammere is dat het effect hetzelfde is. Een aantal kinderen heeft niet kunnen inloggen... terwijl ze daar wel op gerekend hadden. Dit was niet te voorkomen? Um, dat moet je na de hand bekijken of het te voorkomen had kunnen zijn. Um, het is in ieder geval iets dat wij niet voorzien hadden. En dan wordt het al moeilijk om iets te voorkomen. Gaat het morgen niet gebeuren? Dat kan ik geen 100% garanderen. Wat we nu hebben gezien in de middagafname, uh, want daar was ook nog een deel wat doorliep, uh, ging alles vlekkeloos. We hebben wel één probleem gevonden in die softwarecommunicatie dat we meteen hebben kunnen oplossen. Dus wij gaan er tot nu toe van uit dat het morgen uh, allemaal vlekkeloos zal verlopen, maar 100% garantie uh, durf ik daar niet op te geven. En de telefooncentraal is ook uitgebreid, mag ik hopen? De telefooncentraal, daar lopen nog steeds nu gesprekken met de uh, provider, dus degene van wie wij de dienst afnemen, om dit uh, nooit meer te mogen laten gebeuren. Dus ook daar gaan we van uit. Hmm, slechte eerste dag. Een slechte eerste dag, ja, zeker. Voor de leerlingen, maar ook voor ons. Ja, en dat in het, in het kader van de discussie... dat minister van Bijsterveld van Onderwijs de toets verplicht wil gaan stellen... ook later in het jaar gaan houden. Dat zou dan in april moeten gaan gebeuren. Um, dat is iets wat op basis van ervaringen dit jaar gewoon doorgaat? Nou, dat zou u aan de minister moeten vragen. Dat, uh, die beslissing nemen wij niet. Maar gaat u die toets maken voor volgend jaar? Um, nou, het moet nog door de Eerste en Tweede Kamer heen. Hè. Het is nog, uh, nog niet helemaal besloten... Maar mocht daar een positieve besluitvorming uitkomen... dan is de planning dat we dat in 2013 voor het eerst gaan leveren. Inderdaad. Met een diepe zucht. Ik wens u een goede tweede dag morgen. Dank u wel. Lisbeth van Litsenburg van Cito. Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Nog een ogenblik geduld, alstublieft. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. En al helemaal om overbodig in de wacht te staan. Daarom beantwoord Taalglas binnen 8 seconden de telefoon. Want ruitschade is al vervelend genoeg. Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Heeft u ook van die super isolerende kozijnen? Stel al uw vragen tijdens de Belisol actiedagen tot en met 11 februari. En ontvang bij uw kozijnen en deuren gratis super isolerend glas.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 Iedereen kan zich nu vrijblijvend inschrijven op collectievenergie.nl. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk, waar je de volgende dag al iets mee kunt. Kijk, dan zet je stappen. NCOE, de grootste opleider van werkend Nederland... weet dus geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Een verdachte moet al voor een berechting verplichte begeleiding of een gebiedsverbod opgelegd kunnen krijgen, vindt het kabinet. Zo moet worden voorkomen dat de dader nog eens in de fout gaat. Het is de bedoeling dat slachtoffers hierdoor minder bang zijn dat daders nog eens de fout ingaan. De onderwijsraad heeft kritiek op het voorstel van minister van Bijsterveld om de CITO-toets voor het basisonderwijs verplicht te stellen. De minister hoopt zo het reken- en taalniveau te verbeteren. De onderwijsraad vreest dat scholen zich alleen gaan richten op goede toetsresultaten en dat andere vakken erbij inschieten. Als Griekenland uit de eurozone zou gaan, kan de munt dat aan, dat zei premier Rutte. Hij reageert daarmee op eurocommissaris Kroes, die vanochtend in de Volkskrant zei dat er geen man overboord is als Griekenland uit de euro moet worden gezet. Het risico dat de eurozone wordt besmet door de Griekse problemen is volgens Rutte intussen veel kleiner geworden. De minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur uit Syrië terug voor overleg. In Nederland wordt de Syrische ambassadeur ter verantwoording geroepen. En ook andere EU-landen roepen hun ambassadeur terug uit Syrië. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hoeper. Ja, en dat weer, dat gaat wel veranderen. Maar daar moet u nog tot het weekend op wachten. Voorlopig is en blijft het ook nog gewoon koud. Met s'nachts zoals aankomende nacht. Gemiddeld min 7. En dan kan er ook wat lichte sneeuw in Limburg vallen. En morgen vriest het ook in het hele land. En gecombineerd met een stevige noordoostenwind voelt het ook dan weer ijzig koud aan. Gelukkig neemt in de loop van de dag de wind wel wat af. En daarna blijft het dus nog vriezen, maar donderdag gaat het aan zee tijdelijk even dooien. Vrijdag en zaterdag vriest het dan s'nachts, en ook overdag. En het ziet er nu naar uit dat de dooi vanaf zondag echt intreedt. AMB Verkeersinformatie. Het is een doodnormale avondspits... met de meeste dagelijkse files in de Randstad. zijn er nu 42 en eigenlijk valt er maar eentje op. Op de A4 Amsterdam Den Haag hebben ze last van ijsvorming in de Schipholtunnel. Dat levert 5 kilometer file op. De linkerrijstrook is dicht. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Drie over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Griekenland moet vandaag over de brug komen van Europa en het IMF. Nieuwe maatregelen, nieuwe bezuinigingen. Anders kunnen de Grieken fluiten naar nieuwe leningen. En zou het land wel eens failliet kunnen gaan? Connie Kees, onze correspondent in Athene. Connie, is het Griekenland inmiddels gelukt om aan de eisen van Europa en het IMF te voldoen? Nou, rond deze tijd ongeveer krijgen de drie leiders van de partijen die in de coalitieregering zitten een uh, overeenkomst in handen. Waarin uh, in detail wordt beschreven welke nieuwe bezuinigingen zijn afgesproken met de trojka. Uh, dat zal uh, vanavond besproken worden tussen de politieke leiders en premier Papadimos. En de, uh, die drie leiders moeten dan ja zeggen tegen de overeenkomst. Uh, uh, ze we zullen niet veel keuze hebben, denk ik. Uh, verder komt de premier ook nog bijeen met uh, Dalaras... de onderhandelaar voor de commerciële banken... Uh, waarmee de puntjes op de i worden gezet... voor een uh, kwijtschelding van de Griekse staatsschuld, 50%. En dan moet uh, alles, uh, die hele overeenkomst, dat pakket... Moet voor zondag door het Griekse parlement. Ja, en, en is er iets duidelijk um, wat dat pakket uh, inhoudt? Waar kunnen ze nog op? ...zuiniger de Grieken. Ja, nou, het is in grote lijnen bekend, uh, eigenlijk al de afgelopen dagen. Uh, verlaging van de lonen in de private sector. En dan gaat het met name om het minimumloon, wat verlaagd zal worden van 750 naar waarschijnlijk 600 euro. Uh, verlaging van aanvullende pensioenen en misschien ook uh, de, de, de gewone pensioenen. Ontslag van 15.000 ambtenaren. En ook bezuinigingen in de gezondheidszorg en defensie. En bezuinigingen op andere ministeries. Dus het is een hele lijst. De details zullen wel in de loop van de avond of misschien morgen bekend worden. Goed, weer nieuwe maatregelen. Hoe reageren de Grieken daar nu weer op? Nou, de twee grootste vakbonden hadden voor vandaag een 24 uur staking uitgeroepen uit protest tegen nieuwe bezuinigingen en de ontslag van die ambtenaren. Nou, naar schatting waren er 20.000 mensen voor het parlement in demonstratie, nou, zonder noemenswaardige problemen, ja, 20.000 Demonstra demonstranten in een stad van 5 miljoen. Daar kan iedereen zijn conclusies uit trekken, denk ik. Dat is maar, niet echt maar, veel, wou je zeggen? Nee, nee. Uh, maar er zijn ook andere geluiden. Er zijn geluiden van politici, van hervormers, economen hier die zeggen. Uh, ja, helaas moet er wel weer bezuinigd worden. Maar dat komt omdat er de afgelopen twee jaar een verkeerde politiek, een uh, verkeerd beleid is gevoerd. Er is niets, of bijna niets gedaan aan hervormingen, bijvoorbeeld in de publieke sector. Uh, liberalisering van de markt, opening van beroepen, het belastingssysteem. Uh, en dat zijn allemaal zaken die groei zouden kunnen stimuleren en de concurrentiepositie van Griekenland zouden kunnen verbeteren. Goed, we, we, vanavond dus uh, hopelijk meer duidelijk over dat uh, pakket. Of dat er inderdaad doorheen gaat komen. Kon die Nederlandse politici die suggereerde vandaag. Voor het eerst hoorden je die geluiden uit het kabinet... dat er geen man overboord is als Griekenland stopt met de euro. Mm -hmm. Schrikken ze daarvan? In Griekenland wordt dat als extra druk ervaren... Ja, ja, zeker wel. Er is niet er is specifiek gereageerd op uitspraken van uh, bijvoorbeeld Nelly Smit-Kroes of premier Rutte. Maar Nederland wordt wel regelmatig genoemd uh, in het rijtje van landen... samen met Duitsland, Finland, Oostenrijk... die ja, de meeste kritiek uitoefenen en zich hard opstellen. Uh, er is wel uitgebreider gereageerd op de waarschuwingen van, van Merkel en van uh, Sarkozy. En ja, het is duidelijk dat de, de druk hier... Uh, ja, heel hoog is opgevoerd op de Griekse politici. Connie houd ons op de hoogte. Connie Kees vanuit Athene. Born is boos na de bekendmaking dat de stekker eruit gaat bij Netcar. Gisteren maakte Mitsubishi bekend dat de productie van auto's wordt gestaakt. En daarmee zijn de 1500 medewerkers hun toekomst niet meer zeker. En dus stonden ze vandaag te protesteren bij de fabriekspoort. Vakbond FNV en vakcentrale CNV stonden de gedupeerden bij. Netcar is een kroonjuweel van de Limburgse en de Nederlandse maakindustrie. En mensen, een kroonjuweel. Daar ben je zuinig op, dat poets je op, dat koester je. En verdomme, dat zet je niet bij de vuilnisbelt. Zijn we het daar mee eens, mensen? Ik ben van mijn 16e jaar begonnen. Dus ik heb nergens anders gewerkt dan op het En zeker weten dat de toekomst heel duister uitziet op dit moment. Dus we weten verder niks, dus daarom doen we actie. Hè? Alles wat ik heb, hebben we hier opgebouwd. En dat gaat nu helemaal teniet, niet, denk ik. Onze boodschap vandaag mensen, aan Mitsubishi zal zijn. En dat beginnen we hier uit te spreken. Wij laten ons niet als schapen naar die slagbank leiden. Laten we dat niet mensen? Het nee, lijkt nee, nee, nee. er al 30 jaar, dus ze hebben heel veel van ons geleerd. Ja, de Japanners sowieso, Mitsubishi. En nou, ja, nou gaan ze dat gewoon, uh, laten ze schuiven ze in de kant. Want dat is niet goed. Omdat Mitsubishi al jaren geen antwoord geeft op wat, wat, ga, wat gaat de toekomst ons brengen. Ze hebben nooit eigenlijk gezegd van nou, we gaan daar verder ofzo. Ze hebben altijd gezegd van nou, volgend jaar maken we een, uh, doen we de uitspraak over. Wat we gaan doen in de toekomst gezien. Dat is al jaren zo, dat is al jaar of twee, drie zo. Toekomst gezien, je kunt niks, uh, nieuw huis kopen ofzo. Ja, dan moet het altijd een beetje, uh, ja, wat gaat gebeuren. Je kan nooit een stap maken vooruit. Ze regelen me wat. <lacht> het zal mijn me worst wezen. <lacht> nou, ik hoop dat ze gewoon... gewoon dat we geld krijgen. Dat wij geld krijgen, daar gaat het me om. Kijk, dat ik hier niet meer aan de bak kom op Netcar, oké, okay, dat zal zo zijn. Of er moet al een goede nieuwe, komen, nieuwe partij komen. Maar daar ja, heb ik eigenlijk geen hoop op. Dus wat ze uitbetalen, niet dat de Japanners de boel voor 1 euro verkopen en dat wij dan overgenomen worden en daarna nergens meer recht op hebben of iets dergelijks. Ik weet niet hoe het wettelijk in elkaar zit, maar... Dat is waar je wel angst voor is natuurlijk. Ja, mensen zijn loyaal geweest jaren. Hebben de premies betaald. En zo dan in een heel diep gat komen. En uiteindelijk in de bijstand. Dat gaat gebeuren voor veel mensen. Omdat het gewoon ontzettend moeilijk is. Zeker in deze regio. Om nog werk te krijgen. Dan kun je natuurlijk bij jezelf te raden. gaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? We hebben niks verkeerd gedaan. We hebben, wat Henk jaren de beste kwaliteit gemaakt. En uiteindelijk, ja goed... Uh... Om economische redenen, of wat voor redenen Mitsubishi dat ook eh, wel noemen is, ja, gaan ze niet meer door. De pijn zit eigenlijk bij de manier hoe Mitsubishi met ons afrekent op dit moment. We hebben jarenlang hebben we ons best gedaan, we hebben jarenlang stilgebleven en rustig gebleven. Geaccepteerd, gewacht en uiteindelijk zeggen ze dan vijf voor twaalf van we hebben jullie niet meer nodig. Daar zit de pijn. En dat betekent actie! Actie! De vakbonden hebben vandaag ook gesproken met de Japanse topman van Mitsubishi in Born en hebben daarna besloten om vrijdag te gaan staken. Actie dus tot die tijd lag de productie stil om de werknemers de tijd te geven om het slechte nieuws te verwerken. Dan voetbal. Johan Cruijff had niet buitenspel gezet mogen worden bij de benoeming van Louis van Gaal. Dat oordeelde het gerechtshof Amsterdam vanmiddag. Jeroen de Jager peilt de meningen hierover in Amsterdam. Over deze nieuwste ontwikkelingen bij de voetbalclub. Even luisteren, jongens. We staan nu al 1-0 voor, maar we hebben nog niks. Virtuele kleedkamer van Ajax, hier in de Ajax Experience. We staan 1-0 voor, maar we hebben de wedstrijd nog niet gewonnen, zegt Frank de Boer, de trainer. Je had al 2-3-0 voor kunnen staan. En dan is het geloof eruit bij de jongens. Een beetje zoals het er nu bij Ajax voor staat. Kruif staat met 1-0 voor, nu die... De zaak heeft gewonnen bij het Amsterdamse Hof. Maar de club staat er belabberd voor. Uh, you're from? Where are you waar Where je from? Van uh, Barcelona. En yeah. je wearing een Ajax-shirt? Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Want uh, mijn vader... Father... Twee Spanjaarden hier op de tribune. De virtuele tribune. Eén van hen heeft een Ajax-shirt aan... want zijn vader heeft dat ooit meegenomen hier vandaan. En hij is natuurlijk FC Barcelona-supporter. Uh, you know weet Yes, Ja, yes, obviously. And you know Louis Van Gaal? Yeah, they are. Yeah. They uh, both trained in Barcelona. Yeah, yeah. yes, yes. sure, yes. Who is better? Who is better, Cruyff or Van Gaal? Well, for for us in Football Club Barcelona, Cruyff is is more important because we. Hij zegt, Kruijven is het belangrijkste, want we hebben met Kruijven hebben we onze eerste Champions League uh, beker gewonnen. En het droomteam, dat was het team van Johan Kruif. Dus Kruijven is belangrijker dan Van Gaal. Hij is meer belangrijk voor ons. Laten moet eens even een krantje kopen. Het Parool, Amsterdamse krant. En meteen op de voorpagina: Kamp Kruif claimt de zegen. Het gerechtshof noemt de benoeming Louis van Gaal en Martin Sturkenboom onrechtmatig. Brian Roy wil nu aan de slag. Hij zegt, er heerst een euforische stemming, maar dat lijkt me logisch na alles wat er is gebeurd. Nu de benoeming van Van Gaal en Sturkenboom niet doorgaat, kunnen wij aan de slag. Op heel korte termijn zal dat nog niet zichtbaar worden, maar dit is een begin om onze plannen goed ten uitvoer te kunnen brengen. En er gaat een hoop gebeuren. Neem dat maar van me aan. Al dus Brian Roy. Dag meneer. Heeft u het gezien? Wat heb ik gezien? Opening, parol. Geweldig ja, nieuws hè. Ik had het niet anders verwacht. Maar hoe komt dat dat u voor kruif bent? Ja. Nou het gaat niet zozeer dat ik voor kruif ben. Maar de raad van commissarissen heeft eigen richting gekozen. En ze hebben kruif bewust buitenspel gezet. En daar hebben we spelregels voor in Nederland. En uh, nou de rechter heeft daar. Uh, en je daar, naar mijn oordeel een juiste antwoord op gegeven. Heeft u het gezien? Uh, wat, wat bedoelt u? Opening. Oh, uh, ik ben niet zo van de voetbal. Dus, uh, nou, ik vind het tamelijk onbelangrijk. Dus wat mij betreft, uh, is het iets te veel in het nieuws. Uh, ik vind het uh, onbelangrijk eigenlijk. U heeft eigenlijk niet zoveel aan mij wat dat betreft. Ja, smakelijk eten patatje oorlog. Dat is misschien wel toepasselijk voor. Uh, Ajax. Inderdaad, dat klopt. Ja, ja. absoluut. Graag okay. okay. moet blijven. De rest doet maar wat hè. Zijn jullie uh, Ajax-fans? Nee, ik ga niet voor voetbal, eerlijk gezegd. Je volgt het Ik vind ]lijk. eerlijk gezegd dat er uh, ergere dingen in de wereld zijn dan uh, de hele uh, Ajax, toch? Syrië en zo vind ik veel erger. Syrië? Hm. Ja. Daar komen mensen om het leven. Dat is een echte oorlog. Precies, dus eerlijk gezegd let ik hier niet zo op. Dat is allemaal bullshit zo nee. met voetbal. Ik moet schelen. Hallo. Hoi. Zeg, heeft u de krant al gezien? Waar, uh... Kamp Kruif. Zegt me helemaal niks. Zegt u niet? Nee. nee. 200 jaar geleden werd hij geboren. Vandaag is hij trending topic op Twitter. Charles Dickens. Verkeersinformatie. René Passet, nog zo rustig? Nou, het is niet rustig. Maar het is niet echt een hele opvallende avondspits. Er staat 150 kilometer file. En die file staan natuurlijk in de randstad. Het zijn er 42. Maar alleen de ijspegels op de A4... die zorgen echt voor een opvallende file richting Den Haag. Er staan op het Nieuwe Meer en Hoofddorp 10 kilometer. De eerlijkheidsgebieden zeggen dat het ook te maken heeft... met de afsluiting van de spitsstrook een stukje verderop. Want daarom is die file veel langer dan gisteren. Want toen hingen die ijspegels er ook al. Er is ook een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam nu, op de A10 Zuid. En daarom tussen het Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer. In de richting van Den Haag is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Het ijs in Friesland wordt massaal geveegd. Het zijn spontane acties, acties georganiseerd via gemeenten. Er zijn oproepen gedaan via Twitter. En natuurlijk met één doel, zorgen dat het ijs van de Elfstedenroute beter kan aangroeien. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, was vandaag in Elst. Iedereen doet mee. Dit zijn de professionals, een groep mannen met de gele jas aan van de gemeente, gewapend met sneeuwscheppen. De gemeente Sneekjaar beheer en onderhoud. En weer in onderhoud, dat is deze dagen alleen maar vegen We, uh, vegen. Wij vegen. zijn uh, alle dagen ingezet. Uh... Om alles snel vrij te maken. Heel ja. de roeroute, zeg maar. rayon Sneek. Want waar gaat het om dat Sneek het mooiste ijs heeft? Van alle steden uh, het mooiste. Nou, het mooiste ijs niet, maar het moet snel vrij. Maar u wilt een mooier ijs hebben dan uh, in Elst nou, of in Stavoren? we hebben geen competitie. Nee? We, we hebben met z'n allen hetzelfde doel natuurlijk. Hè? Oh, toch wel? Dat dacht ik wel, ja. Maar je wilt niet dat er straks te zien is dat het in Sneek wat minder is? Dat, uh, dat zijn we sowieso niet. Het ijs ligt er prachtig bij. Hoeveel man van de gemeente zijn ervoor ingezet? Nou, allemaal is het. Ik, uh, ik denk wel een stuk of vijftig. Ook mensen van kantoor die nu aan het vegen zijn? Uh, nee, maar ik, uh, ik doe hierbij een oproep. <lacht> Laat ze maar komen. Ja, is het nodig? Heeft u nog extra mankracht nodig? Uh, nee hoor, hier die sneek valt het mee. We zijn, uh, de route is er bijna uit. En dan gaan helpen op de Slotermeer? Uh, nou ja, dat zou een goede optie zijn. Ik, ik zou het wel leuk vinden. Ik ben beschikbaar? Op, als we een opdracht doen, dan gaan we. Maar er is ook dit mobiele sneeuwruimteam. Drie jongens op de fiets, met ieder een sneeuwschuiver, waarvan één hele speciale. Zelf gemaakt, dus voor, uh, Wat is de constructie? De constructie is gewoon een, een stok, een plaat en erop nog een grotere plaat. Uh, voor de grote... Grote stukken. Kan je anderhalve meter breed ja, je in één vegen? Ja, geen keer anderhalve meter breed vegen. Ja. Ja. Ja. Even kijken waar er nog wat sneeuw weg moet. We gaan in uh, principe dat door met, met, met schuiven. Dus jullie gaan het hele stuk uh, sneek tot Elst dat is, dat is wel de bedoeling, ja. ja. Wat is het nou ook een beetje de trots dat uh, iedere stad uh, het mooiste ijs wil hebben eigenlijk? Inderdaad, maar dat geeft nog wel. We doen het met z'n allen. En, uh, we oh, gaan er is auto... geen concurrentie? Nee, want ik moet, moet, kan niet alleen door Sneek gaan en dan uh, verderop houden. Dus okay. uh, ze moeten wel uh, het hele rondje en meenemen. En als Balk nou belt, kom hier vegen of op een stoktoe? Oh ja hoor, ja. Dan, dan pakken kom... jullie de fiets en dan ga je daar naartoe? Dan no. gaan we gewoon door, maar dan wel met de auto. Wel nou met de auto, ja. Je hebt niks anders te doen? Nou, school no, natuurlijk, nee. maar ja, dat, uh, dit gaat nu even voor. Ja. En dat vindt de school ook? Ja, even het belangrijkste voor, uh, voor deze week in ieder geval. En er is ook de gemotoriseerde hulp. Een stukje verderop, langs de geel, de vaart tussen Sneek en Elst, een man met op de aanhanger van zijn bestelbus een zelfgemaakte sneeuwruimmachine. Nou, dat is ook eigenlijk een plekje om, uh, om weer even te, te kunnen schuiven. En u doet dat op eigen initiatief? Uh, ja, we waren nu wat oproepen en we denken van nou, we hebben dit gemaakt, twee jaar terug. Wat is het? Leg eens even uit. Het is een uh, grasknipper. Bas het. Die heeft hij omgebouwd. Ja, dat uh, heeft uh, wielaandrijving. Het werkt perfect op het ijs. Ja, zo'n klein trekkertje eigenlijk. Twee wielen waar je achteraan loopt. Of op de schaats erachter. En dan heeft u daar uh, met de mooie ambachtelijke uh, las- en schroefwerk. Ja, een blad uh, voor gemaakt. En dat werkt goed? Dat werkt uitstekend. En u dacht, ik ga hem ergens aanbieden. Ik kan meer ergens inzetten. Ja, dus. Uh... Nou, volgens mij moet u in balk zijn. Want hier ziet het er wel goed uit. Ja, ik, ik kan hier nu niks meer doen. Dus uh, ik ga kijken of de sweater nog een stuk moet. En dan uh, ga ik daarheen. Uh... Ja, is er iemand die het coördineert? Of is het gewoon maar zelf kijken waar je terecht kunt, waar er wat uh, te schuiven ja, uh, valt? Vanmorgen uh, om negen uur was het rayonhoofd. Uh, die had het hier uh, opgeroepen. Iedereen uh, ze kon komen. Uh, ja, voor de rest uh, is het gewoon kijken waar, waar je kan vegen. Toch? Dat, dat, dat, de sneeuw moet eraf. De sneeuw moet eraf op de route. Matthijs van der Wiel hoorde u vanuit uh, Elst. En na zes praten we hem, met hem over een uh, mogelijke alternatieve route voor Balk wat zou Charles Dickens met Twitter hebben gedaan? 140 tekens over Oliver Twist of over Scrooge. De Britse schrijver zag vandaag, 200 jaar geleden, het levenslicht. En om die reden was Dickens' trending topic op Twitter. Overal in de wereld waren meer traditionele manieren om Dickens te herdenken. Zoals in Londen, waar veel van zijn verhalen zich afspelen. In Londen, Emmy Strik. Goedemiddag. Goedemiddag. Oprichter van het jaarlijkse Dickens-festijn in Deventer. Mevrouw Streek, volgens mij kon u vandaag niet dichter bij Charles Dickens zijn. Nee, dat klopt. U was Ik bij was zijn graf. Ik was bij een heleboel familieleden van hem. Want, familieleden en de schrijver zelf bij zijn graf? Ja, bij zijn graf. Waar ligt dat? In uh, Westminster Abbey. En daar was vandaag de officiële start van het Dickensjaar. Wat ja. gebeurde er? Nou, er was een kranslegging door prins Charles. En zijn vrouw was er ook bij... En uh, bovendien waren er dus verschillende lezingen. Uh, twee van uh, zijn uh, nazaten uh, deden een lezing. Een bekende acteur, uh, Rave Fiens, deed ook een lezing uit een boek. En natuurlijk was er de Archbishop of Canterbury, die sprak ook. Een kranslegging door prins Charles. Ja. Dat zegt heel veel over Charles Dickens. Ja. Wat zegt dat volgens u? Nou, dat hij heel, heel beroemd is in Engeland. En hoe kwam u daar terecht? Ik kwam er terecht eh, doordat ik lid ben eh, van het eh, Dickensgenootschap in Londen. Van de Dickens Fellowship. En dan mocht u daar in de kerk zijn. En ik denk dat het ook te maken had. Want ik ben dus ook met nog twee anderen te maken had met het Dickensfestijn. Dat we daar ook wel de uitnodiging aan te danken hebben. Ja, want het gebeurt elk jaar. Hè? U bent dat begonnen in uw straat in Deventer. Ja, in 1992. En Dickens is nog enorm populair. Hoe merkt u dat vandaag in Londen? Nou, uh, ja. In Londen zelf viel het ons een beetje tegen in de boekwinkels. Maar we zijn naar de prachtige tentoonstelling geweest. En natuurlijk daarbij die kerk bij die, uh, uh, nou, dat was fantastisch. Het was goed geregeld, ging heel ordelijk allemaal. Dus ja, dat was echt heel erg mooi. En u bent zelf ook nog even bij zijn graf geweest? Ja, absoluut. We hebben ook nog een uh, foto gemaakt van zijn graf. Het is echt een hele platte steen. Het, uh, het ligt echt in de grond. Dus het is niet een tombe of zo, maar het is een platte steen. In een hoekje waar meer dichters liggen, geloof ik, hè? Ja. In elk geval zagen we Tennyson. Die lag er ook. Die had een tombe. Wordt u nog veel gelezen vandaag, Tikkens? Ja. Uh, en het mooie is dat er vertalingen zijn, Nederlandse vertalingen... die hedendaag zijn. En dat is... Kijk, je kunt die oude boeken... die, die zijn niet meer... Ja, die zijn moeilijk te lezen. Maar de nieuwe vertalingen zijn echt geweldig. Ja, want, want wat is de verklaring voor u dat hij nog altijd zo populair is? Waar, waar gaat het de liefhebbers bij, Dick, bij Dickens om? Nou, de liefhebbers van Dickens, die, die zijn dus echt, dat merk ik ook hier... ze kunnen hem echt citeren, ze weten heel veel uitspraken van hem... en hij heeft natuurlijk heel veel betekend voor uh, nou, de sociale toestand in Engeland. Omdat hij ook... maatschappijkritisch was? Ja, absoluut. En hij, hij stelde dingen aan de kaak, uh, ja, die, die, die hij uh, nodig vond, en dat hielp. Ja, voor weeskinderen bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld weeskinderen. En uh, dan heb je in het boek Nicholas Nickleby heb je die uh, onderwijzer Nicholas Nickleby die dan uh, op zo'n school werkt waar de kinderen. ...totaal uitgebuit worden. En uh, ja, dat soort dingen stelt hij echt aan de kaak. En dat viel me op de tentoonstelling ook op. Hij deed ook heel veel lezingen... ...voor bijvoorbeeld het Children's Hospital in Londen. Dan was de opbrengst voor het Children's Hospital. Ja, hij was echt wel een heel een goede man... Staat er nog iets leuks op het programma vanavond? Uh, ja, vanavond hebben we diner in Mansion House. In Mansion House? W wat is dat? Dat is, een, uh, nou, is eigenlijk een zalencentrum, maar dan heel chic. En daar en, u uh, hebben we een driegangen diner met Dickens Entertainment. En gaat u daar ook op Dickensiaanse manier naartoe? Ja, wel een beetje. Niet uh, verkleed zoals de meneer waar ik naast zat in de kerk. Hoe vertel? Uh, eh, nou, die had, eh, ik zat naast de enige verkleden man, en dat vind ik zo leuk, want ik hou zelf ook heel erg van verkleden. Die had dus echt een hele mooie dikke jas aan. Met gouden knopen, helemaal van brokaat. En ja, ik heb ook heel veel met hem gepraat. Het was een hele aardige man en hij voelde zich toch wel een beetje opgelaten. Want hij had de krant gebeld en daar hadden ze gezegd dat hij verkleed moest. En dat was niet zo? Nee, niemand oh. was... We zagen er allemaal heel mooi uit, hoorde mensen. Maar niemand was uh, in dikkens kleding. Nee, maar u doet wel een mooie jurk aan vanavond? Ja, een beetje in de stijl van? Absoluut, we zijn heel mooi, heel... Nou ja, voor de mannen was ook, er zit één man in mijn gezelschap hier. Daar was ook de vraag, modern Dickens. Nou, nou. dan doe je een vestje, je hebt een mooie horloge in je vestzakje. Dat kan je op heel veel manieren doen. Have a lovely evening. Thank you very much. Emmy Strik, oprichter van het Festijn. Vandaag in Londen op de dag 200 jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. De vereniging Friese Elf Steden is niet bang voor sociale media. Nee, dat zou wat zijn zeg. Nou, dat meldt in ieder geval het Nederlands <laughs> Dagblad op zijn site. <laughs> ja, als het toch doorgaat, dan komen er net als voorgaande edities geheime stempelposten. Ah, nu snap ik hem. Als deelnemers willen twitteren waar die staan... dan doen ze dat maar, al dus de vereniging. Inderdaad, de stempelposten zijn bedoeld als extra controle... om zeker te zijn dat deelnemers niet een deel van de route per auto rijden. In de tijd van sociale media lijkt dat minder zinvol... omdat de plaatsen van de geheime controles snel bekend kunnen worden. Maar de vereniging ziet er nog altijd het nut van in. Mede omdat de dooi dit weekend mogelijk invalt... maakt behoudend christelijk Nederland zich steeds meer zorgen... dat de tocht op zondag zal worden gehouden. In Nieuwsuur wil de voorzitter Wieling van de vereniging Friese Elfsteden dat ook niet uitsluiten gisteren. Het reformatorisch dagblad meldt nu dat de vereniging ter bevordering van de zondagsrust... een protestbrief aan de Elfstedenvereniging Vereniging heeft gestuurd. Omroep Friesland meldt intussen dat de auto van prins Willem-Alexander is gespot in Leeuwarden. Alleen de chauffeur zat in de wagen. Misschien was de prins al een stukje van de route aan het bekijken, zo suggereert Omroep Friesland... Willem-Alexander deed in 1986 mee met de Elfstedentocht. Hij was toen 18 en reed hem uit. En op de site van Omroep Friesland de foto van de auto. Ja, en volgens de NRC wordt het misschien wel een heuse reunie... want zoals eerder ook werd bericht, Evert van Bentham zou willen komen. De winnaar van 1986 en 1985 woont al 12 jaar op een boerderij in Canada. Maar als de zorg voor de koeien kan worden uitbesteed... dan neemt hij het eerste de beste vliegtuig naar Friesland. Of naar Amsterdam dan, denk ik. Twintig jaar verdrag van Maastricht. De ARD besteedt op de site veel aandacht aan de verjaardag van het verdrag dat de basis was voor de euro. TV-nieuwslezer Ulrich Wickert, zeg maar de van de ARD, bracht het destijds zo. Tatsächlich hebben zich alle Finanzminister de EG die vergangene nacht in Brussel om um die oren gehouden en beschlossen... spätestens ab 1999 zal die goede, feste, deutsche mark die goede feste Deutsche Mark, die is dan wel verdwenen... maar Duitsland is nog steeds een baken van stabiliteit in alle... Een andere overeenkomst is dat de vragen van destijds over meer integratie en afstemming van beleid nog altijd actueel zijn. De Luxemburgse premier Jonker was in 1992 minister van Financiën en wordt door de ARD een van de vaders van de euro genoemd. Hij zegt dat de baby van toen nu last heeft van wat postpuberale neigingen, maar hij verwacht dat het met het kind echt wel goed zal komen. De Duitse omroep heeft ook een foto van Maastricht 1992 op zijn site gezet. Een aantal deelnemers aan de onderhandelingen heffen het glas. In het midden een breed lachende premier Ruud Lubbers. Zo jong en glad geschoren dat het bijna gefotoshop lijkt. Maar blijkbaar willen de Duitsers het imago van Lubbers toch niet serieus oppoetsen. Want in het fotobijschrift wordt Lubbers minister van Buitenlandse Zaken genoemd. De Vlaamse kranten die melden dat de Belgische partij populair naar de rechter stapt omdat zij niet genoeg media-aandacht krijgt. De Waalse Partij begint een zaak tegen de Franstalige zender RTBF... want die zou zijn beginselen schenden door de PP niet uit te nodigen voor wekelijkse debatten. Het bericht is bij de RTBF zelf niet te vinden. Wel talrijke andere artikelen over de partij. Vooral over interne partijruzies en ander politiek ongemak. AT5 en het Parool melden dat dierenliefhebbers... gratis vetbollen voor vogels kunnen afhalen bij de dierenbescherming. De actie liep al even en gezien de kou... is vandaag besloten om er nog een tijdje mee door te gaan. Op de foto in het Parool een pimpelmees, dat is helder... maar bij AT5 zien we drie zwanen. Wanneer zien wij die bij in? vetbol is de vraag. Tot zover het mediaoverzicht, Tim. Na zes uur gaan we weer naar Friesland. We gaan misschien wel even kijken of ergens een WA van Buren zich heeft ingecheckt. In ieder geval is Matthijs van de Wiel op het ijs. De hele dag al gaat kijken en praten over een mogelijke alternatieve route... om de zwakke plekken te omzeilen. Tot zo. Nederland leidt aan Elfstedentocht koorts. We zitten er 15 jaar op te wachten. Het gaat gewoon echt gebeuren nu, hoor. De gekte. De in Friesland is nog veel te dun. Hoeveel was het gisteren? Zes. We gaan zaterdag. Zaterdag? Dat zou mooi zijn. Ja? We horen het kraken. Het moet 15 centimeter zijn. We gaan kijken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... juist...